Tchau, <laughs> tchau,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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Man, ik kneep hem wel. Ik denk, red ik het allemaal wel vanochtend? Ik had die krantenbericht al een beetje in de gaten gehouden. Ik denk, ga, ga ik wel een parkeerplek vinden? Kom ik, zand, kom ik Zandvoort wel in? Hoe, wat een gek huis gaat er ontstaan, man. Jeetje. Wat een idiote onzin Nou, dat dacht ik wel. Het is levensgevaarlijk. Ik ga niet in de zon. Nou, het en, wordt echt het, uh, en Gordon helemaal bang, want zijn programma vanavond dat krijgt de slechtste si kijkcijfers ever. Want iedereen zit te barbecuen. Ja. Ja, natuurlijk. Uh, Man! Een explosie aan uh, heftige berichten van uh, extra water drinken. Wow. En elk serieuze uh, televisieprogramma ging er aandacht aan besteden. Piet Paulusma, die doet ook al een heel mooi programma. Hij moest ook bij uh, uh, Van der Brink en toestand komen. Ik ben het uh, andere naam vergeten. Maar goed, die moest daar ook zitten. Die had tegen wel ontzettend... Wauw, man. Ik mag bij uh, uh, Van der Brink en... Hoe heet die andere naam? Knevel. Knevel aan de Brink mag ik zitten, man. Daar krijg ik echt een... Oh, uh... ja. wow, man. Ik mag ja. daar aan plaats plaats tafel uit? zitten. Uh -huh. de meest de interessante mensen zitten En ik mag daar gewoon bij zitten. Nou, een bof komt, hè? Wat een bof komt. is echt... Uh... Toepaklijstaparatie tot met 10 uur. Ja, ik kan niet van die knop afblijven. Ik weet het. Nee, ik weet het. Maar ja, het is gewoon... We zijn allemaal een beetje enthousiast. Het is nu buiten, is het heerlijk. Het is, het is 20 graden. Ja. Ik, nee, ik werd heel veel wakker, moet ik zeggen. Dan denk het is een beetje warm in de kamer. Oh, Oh. Ja, oh, ik kan er niet meer tegen, ik doe mijn ramen open. Het is buitengewoon nu 20 graden, het is dus nu op z'n lekkers. Ja. Dus ga gewoon nu lekker je plantjes water geven, nu het nog een beetje in de schaduw zit. Ja. En dan kunnen zij er ook veel beter tegen de rest van de dag. Als ik trek ze halverwege iets krijg, dan kan ik altijd nog een aanklachten indienen. Uh, ja, het weeralarm. Heb je gehoord van de week over dat onweer? Dat vreselijke onweer dat zou naderen. Ja. Iedereen in paniek. Ja. Ja. ja paniekverhalen. Ja. Van, ja, daar en daar was alles al weggespoeld. En Zo'n gevoel had ik weer in. En er was gewoon niks aan de hand. Het was ja, inderdaad eventjes even waaien en toen even regen. En that's it. Mensen, doe even lekker normaal. We lopen allemaal als een gek achter, <laughs> achter zo'n weervrouwtje aan. Ja. Shut up! Precies. En die stomme NS gelijk al van, oh ja, we moesten toch bezuinigen. We gaan minder rijden. Ja, dit is gek. Denk, als er, ja, houd erop. Als, als, als, er, als er sneeuw ligt, dan gaan ze minder rijden. Als het warm wordt, gaan ze minder rijden. Als vandaag het... rijden ze ongetwijfeld ook minder. Want stel je voor dat de leiding doorbrandt. Nou, ze gaan nu langere de treinen. De langere treinen inzetten. De tip ja. is om gewoon zeg maar door de trein heen te lopen. En dan kom je zelf eens antwoord. Oh ja, ja, want hij staat gewoon stil. Hij ja, staat vandaag. stil. Okay. Nou, ik vond deze plaats wel heel erg toepasselijk als opening van dit waanzinnige radioprogramma. galaxy tour the sun ain't gonna shine no more ja het wordt een heel spannend weekend oh man het wordt echt heel erg spannend nou, gaan we dat overleven waarschijnlijk is het nee o denk ik niet of liggen er straks allemaal dooi op straat op maandagochtend als je naar je werk toe rijdt alle mummies worden spontaan. Allemaal spontaan als het zo droog is Ja. Oh. dat je met je fiets over tussen de moet door, ik zeg, wat rommel allemaal op wat straat. Kan het niet opgeruimd worden? Dan kom ik nog te laat op mijn werk ook. Oh, dat wil ik niet, natuurlijk. Nee, dat kan niet. Dat kan nee. niet. Maar ja, over, uh, over mummies gesproken. Ja? Het schijnt dat de uh, Amerikaanse archeologe Angela of Angela Nicole. Ja? mogelijk een opmerkelijke fonds heeft gedaan. Want via Google Earth. heeft ze op twee verschillende locaties in Egypte bouwwerken gevonden. En uh, via het programma ongebruikelijk gevormde vier hoekige bergen zijn het. En die wijzigen dingen. Ja, ja, precies. Ja. De eerste piramide was in het noorden van Egypte, in de buurt van de Nijl. Het is een vierhoekig plateau, 190 meter lang. Zo. En ze zei al van de, toen ze de beelden beter bekeken: het plateau leek een platte bovenkant te hebben en een driehoek gevormd naar boven toe. En de andere piramide ligt noordelijker. Ook uh, heeft een heel vierkant middelpunt, heel ongebruikelijk. En van bovenaf ook de vorm van de piramide. Nou, archeologen gaan nu kijken of het echt om piramides gaat. Of dat het ongebruikelijke gevormde natuurlijke heuvels zijn. Vorig jaar werden er al 17 andere. Geborgen piramides opgespoord door een andere Amerikaanse onderzoeker. Ik vind het altijd wel spannend dat ze ik, ik heb er ook altijd wel iets mee hoor. En ik had er ook een foto inderdaad van gezien. En het waren inderdaad geen normale vorm, want uh, gewoon als jij de Grand Canyon of zo, dan is al nergens een echt vierkant zien. Weet nee. je wel. Dus het is wel heel spannend. Ja, en Ik heb er wel iets mee met het oude Egypte. Dus die gaan ze straks openmaken. Ja, en dan krijg en dan je van die, van die grote schatten. Dan krijg je van die films over de vloek van de faro en zo. Weet ja, je. en het is wel handig als we die zooi ook verkopen. Oké, okay, die crisis. We kunnen alles wel weer gaan. Uh, ja. Conserveren en in een museum, een speciaal museum, design museum omheen bouwen. Verkopen die had man, gewoon op de Zwarte Markt. veranderen <laughs> die af. Wij hebben allemaal genoeg moms. Maar je wil nog niet weten wat er allemaal op de Zwarte Markt is hoor. wordt er helemaal raar van een ja. stomme museum zo. Dan loop je erheen te sloffen op een veel te warme dag ook. Hier. Ja, maar het is buiten te warm, dus ga je in een museum. Want die hebben een geconditioneerde temperatuur en luchtvochtigheid. Dus daar is het precies goed uit te houden. Voordat je eruit bent ben je mummie ook. helemaal uitgedroogd zo ja, droog is ja. dat zet ze, gewoon, zet ze je gewoon bij in de etalage. Ja, een, is, ee, een moderne mummie. Een moderne mummie, echt die is nog binnengekomen. Nu allemaal gemummificeerd Ja, allemaal. ja, e ja. E echt, je echt. Hebben we hebben de snelste mummificatiemuseum ever. Ja. <tog> Toen blijft op de radio Het is 10 minuten overdag. Wat is die nou aan doen? Die je Rummer uh, romer? Hey, rummer, rommer, hey, roemer, roemer, je roemer. Wat is hij allemaal nou voor rare dingen aan het uitkramen? Ook weer gewoon dat. Hij gaat die boete echt niet betalen over mijn dead body. Hartstikke idee zeg. Wat een heftige taal gebruiken we. Dat allemaal weer om wat aandacht om te vestigen. En Later trekt hij die heftige woorden er allemaal weer in. En heel Nederland is over hem heen gevallen. Het schijnt dat een derde van Nederland al weet waar hij op gaat stemmen. Weet jij het al? Nee, ik, ik probeerde de stemwijze helaas En het lukte maar niet. Ik denk misschien... Uh... Snap ik het niet meer, word ik te oud. Dus, maar er is een nieuwe partij voor de 50-plussers, dus misschien moet ik daarin. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, laat ik nou maar een beetje voorbereid zijn op mijn toekomst. Dus, ja. Eh, zoveel mogelijk gratis rollators en zo. <laughs> nou, ik vind, ik, dat, dat rollator ro ro ro ro mag mij wel uit pakketten als je kijkt wat je vindt bij het grof vuil, En wat je vindt op, op, op rommelmarkten. Ik denk echt Als ik mijn best doe, heb ik binnen een weekend heb ik er een stuk of vijf. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dus ik denk dat dat wel uit het pakket kan, want mensen zijn er zo makkelijk mee aan het doen. Zo van, oh, ja, ik vind het toch niet zo lekker uit. Nee. Moink, weg dat ding. Nee, daar komt ander. het niet door. Dat zijn gewoon allemaal erfenissen. Snap je dan? Die zijn allemaal... Uh... Die zijn waarschijnlijk allemaal cassieweilen Ja, het is heel treurig. Zijn... Maar ze willen ze vaak ze niet dood? terug. Ze willen ze vaak niet terugnemen, dan heb je van de gemeente gekregen of zo. Oh, yeah. ja. En dan zeggen ze, ja, nee hoor, we hoeven niet. Nou ja, ik heb zelf al van, uh, zijn er zijn misschien zat die, uh, die ze wel willen hebben. Ja. Ja, ja, dat is wel waar. Nou, straks om meer in het onderland. We komen toch straks om uh, half uh, wat nieuws uit de regio. Ik zit even te kijken. Oh ja, deze plaat dames en heren. Ja, Morias Mouse en Dashboard. Het gaat over de radio. Je moet je natuurlijk erop draaien. ...mensen in gevecht waren vanwege een beetje zonnecreme. Ja, oké, okay, je moet je natuurlijk wel goed insmeren vandaag. Ja, dat is wel Want belangrijk. de lichtintensiteit is natuurlijk wel enorm. Oh, kijk uit hè. Ja, hoe. Hoor dat je het, het weten. Uh... Ik zal eens kijken op zonnesterkte. Ja, sta in de brand. Echt uh, uitkijken hoor. De zonnesterkte vandaag. Mijn god zeg, het gaat me door het vuur. Ik word er allemaal gek van gewoon. Toepak leeft op de radio. Wat? Nog meer? <laughs> oh, soms zeg... Stom gedoe over dat de alarm en over je goed ingesmeerd bent... dat gaat ook gewoon maar door... Over de andere kant lees je de dingen over. Zelfs sportclubs moeten nu ook uh, uh, extra pauzes gaan inlassen. En op Lowlands mag je nu ook flesjes meenemen. Gratis water meenemen. Nou, Gratis. dankjewel hoor. Oh, nou, echt ongelooflijk. Ik wist, ik wist niet dat ze zo'n er studie ervan hadden gemaakt. Maar het schijnt die dopjes van die flessen. Dat zijn echt levensgevaarlijk. Ten eerste trapjes in de grond. Dus als de trein moet opruimen. Zijn ze dagenlang bezig met al die dopjes uit de grond oh, vandaan ja, te trekken. Ja, ja, ja. Dat is irritant. En verder als je een flesje en dopje erop laat. En daarmee gaat gooien heb je een projectiel. En als je hem gooi zonder dopje dan ja dan, dan is dat dan je niet krijg je ook weer gezeur dan krijg je gevecht en je kan erover uit weet je wel dan sta je daar de, de beuken tegen elkaar zo weet je wel. en dan geef je een stapje naar achter en dan hij is ondersteboven van, door zo'n flesje natuurlijk. Het is allemaal wel echt goed over nagedacht, over zo'n stom klein rotflesje gewoon. Dan kan de hele economische crisis door ontstaan gewoon. Dus flesjes mogen wel mee, maar geen dopjes. Dus wees waarschuwd, mocht je nog naar de Lowlands gaan. Maar voor mij kom je er niet meer in, want alle kaarten zijn verkocht, geloof ik. 22.000 kaarten Ja, nou, ik ben blij dat daar niet heen hoeft. Want het lijkt me, dan sta je daar en er is echt niet overal schaduw. Dus je staat echt veel in die land. En dan uh, krijg ik weer visioen over toen, uh, in de Oekraïne ook, van zo'n groot plein. Er is geen schaduw. Oh. Iedereen staat daar en je kan nergens zitten. En, en, en, en je, moet, je bent alleen maar uh, drank aan het halen of veel aan het drinken. En je hebt gewoon geen tijd om ergens anders aan te denken, want je bent bevangen door de hitte. Jezus, wat moest je voor je werk eraan toe ofzo? Nee, nee hoor, dat, voor, wat voor, zakje voor, ja? voor Voor de lol. Ik had het gewonnen. Voor de lol? Ja, precies. Gek man, je gaat het ook niet voor je lol, omdat de het hitte... In de oh ja, hele binnenplein staan. Nee, ja, ik lijkt wel gek ook inderdaad. Als, je, daar voor, als je, voor je voor je werk moet doen, dan had je gezegd... Ja, hier wil ik extra geld voor hebben gewoon. Toeslag, gevarentoeslag om hier in de zon te gaan staan. Wat een... Ja. Ik vind het bizar. Ja, ja dat is wel een beetje. Wat kunnen we nog meer melden? Wat kunnen we nog meer melden? Ja, ja. Ik, zit, ik zit nu even te kijken naar de, de zonnekracht. En er is dus een, uh, een uh, website en daar stond of zou het op staan... maar ik zie de laatste of 26 juli... maar ik zie wel een tweet van iemand van Weerplaza... Want dat het, uh, dat uh, het zonnig is, maar dat had al door. Zonkracht 6. En uh, dat heet 2835 grhttp Dat is, oh, dat is okay. iets met sterkte en zo. Ik had zo oké. Het is wel heel apart, dit soort dingen. Nou, ja, ik kan je zelf nog even vertellen dat uh, Dubbeldam. Dat is hier in Nederland uh, een beetje van dubbel fris en dubbel dik en zo. Nou, Dubbeldam heeft nu uh, ja, het probleem opgelost. Wat ze namelijk hebben bij het zorgcentrum uh, uh, Gravenhorst. mochten ze namelijk niet de stoeltjes voor het uh, complex neerzetten. en de tafeltjes. Er mocht geen terras ontstaan. Dus ze hadden nu, uh, ja, alles best wel een strop met dit weer. Dus ik, Jezus man, moeten we binnen blijven? Nou, wel lekker cool zou ik denken. Maar buiten zitten onder die luifel is toch veel lekkerder. Uh, de brandweer en de politie waren daar ingeschakeld om ze echt van het, van, het, van het terras af te schoppen. Jongens, daar binnen, u mag helemaal niet staan, want de wonen hebben geklaagd, u bent geen vergunning wegwezen. Dus de burgemeester heeft nu ingegrepen, die heeft gezegd, wat er onzin. Uh, kom op nou, jullie mogen allemaal gewoon daar zitten. Ik geef gewoon ontheffing. En uh, nu zitten ze daar gewoon met... Uh, in het zijn. Zitten ze gewoon te wie, wie zou nog geklaagd hebben dan. Volgens ja, het, het, het is volgens mij is van die mensen die gewoon zelf geen fijn leven hebben. Gewoon. Echt, dat je denkt... Hé, hebben ze daar wel uh, vergulling voor aangevraagd? Ik ga ze even informeren. Nee! Nou, dan kunnen we klagen. Maar, ja, maar het je... waren bejaarden, hè? Ja, het waren bejaarden die gewoon daar met z'n allen... Ja, die kunnen ook wel irritant zijn natuurlijk. Ja, of ze horen het niet goed en dan praat ze extra hard. Ja, dan woon je er misschien boven. Dan het, ja, ik was laatst bij je, met je dochter. Die gaan een heel verhaal afsteken over daar. niet veel, want ik zit zelf ook wel eens bij het bejaardenhuis ja. in ons antwoord. Maar ze zitten eigenlijk allemaal vrij, uh, vrij stilletjes op Stoïcine, de stoel. Stoïcijn. Het is meer uit? dat wij de herrie maken. Ja? <laughs> als kinderen zijn dat we gezellig langskomen op het terras. En dan zien we elkaar allemaal weer eens. Oh, en dan is dat zo... is het het is meer, het is meer de, de kinderen die de herrie maken. Dus uh, waar, uh, misschien moet de burgemeester nog wel even zeggen, de ouderen mogen wel buiten zitten, maar geen familiebezoek. Geen bezoek mee. Ge ge ge ja, geen bezoek want die mee. jengelende kinderen erbij, dat ja. is de overlast. En die ouders uh, niet. Die denken grappig te zijn de hele tijd en die, uh, en die nemen dan nog een flesje wijn mee en dan krijg je van die drank gelagen. Dat kan allemaal niet gewoon. Ja, want dus... die begrijpen op dat terras hoef je niks te bestellen. Kan je het allemaal meenemen Ja, nee, om half vier is, uh, is de keuken dicht, als Wij om vier uur komen. Ja, dan moet je zelf iets meenemen natuurlijk. En dan gaan de kratten gewoon onder het Tafel in de koelte. Hartstikke Wordt een groot feestje daar. al uh, Dubbeldam. Uh, lekker ja, in de physical, zeg maar. Met Box 20. A, no, no, a girl. She gets what she wants. de time. Cause she's fine. But for an angel, she's a hot, hot mess. Make you so blind. But you don't mind. Cause she's an Shut your mouth, she'll freak out You better get your shit together Cause she's bringing you down now Russie. She's so mean. Het zou nog wel eens kunnen zijn dat dit een hit wordt. Maar, zei ik Leuk. Luister. Wow. Nou, soms word je ook wel een beetje raar of, van al die berichten. Dat heb ik ook wel weer. Sommige dingen ook die uh, afgelopen week top naar zijn gekomen. Ik even... Wat heb ik nou weer gehoord? Nou, dat vertel ik je straks. Eerst even wat... Uh... Ja. Oh ja. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws uit Zandvoort. En links zit zij weer voor mij. Onze eigen is... Lezeres. Wacht, ik heb, Jawel, ik zet hem aan. Telegraaf. Ons, onze eigen Nel Kerkman... heeft vorige week uh, heeft begonnen met, uh, met haar expositie in de Koenraad Art Gallery. Ja. Oh. En ze heeft het samen met de kunstneres Sylvia Hara Lambova uh, is daar hiermee begonnen. En ik ben bij de opening geweest. En het ziet er allemaal heel zonnig uit. En vorige week waren ze, was zij inderdaad ook bij Goedemorgen Zandvoort... om het een en ander toe te lichten. Ja. En tevens kon ik nog melden dat uh, morgen... In uh, de protestantse kerk in het centrum. Een kerkpleinconcert is van de Stichting Klasse Concerts. En er zijn vier getalenteerde muzika die elkaar vinden in een passie voor muziek. En het heet Il Canto di Rame. En het is een sopraan, iemand met trompet, een cello en een orgel. En ze gaan op een verfrissende, boeiende manier de tijdgeest en de leefwereld van componisten en hun composities tot leven brengen. Het begint om drie uur, de deuren gaan om half drie open en de entree bedraagt vijf euro. Nou, dat is mooi. Dralig. Het was, euh, nou, euh, euh, euh, euh, maar het was een waanzinnige. Er was ontzettend belangrijk belangstelling voor het open huis van. Euh, Talalassa. Uh, ta Talalassa. Ja. ja, sorry, de klemtoon verkeerd. Ja, ze zijn fanatiek bezig geweest. Ze hebben daar euh, een nieuw strandpavioen helemaal opgeknapt. En hij zegt over de keuken: de keuken is wel waanzinnig, maar alle chef-koks willen hier heel graag komen werken. Er komt nog wel een gebouw bij. En euh, ze zijn nog wel hele jaar aan het bouwen om daar iets moois te maken. Maar ja, we zijn wel nieuwsgierig geworden nu, zeg. Ja, ben je er al eens geweest? Ik ben bij de opening geweest. Oh, en? Nou, ja, okay, dat ziet is meer er over echt over prachtig verteld. uit. En je kon ook even in de keuken kijken. En ze lieten inderdaad zien hoe snel uh, water kookte op die enorme mooie kookplaten. Oh, okay. heel belangrijk. Ja, dat is... Uh, ja, ja als je het want stand, ze zijn helemaal kookwater. En van ja de keuken, die was zo uh, ergonomisch gemaakt. Dat uh, het uh, per dag een uur zou schelen aan tijd met schoonmaken. Zo. So, dat zijn mooie details natuurlijk. Dat is... En dat geeft natuurlijk voor ons, dan kunnen we die wet. Uh, controleur, ja. Die altijd zegt van uh, hier word ik niet vrolijk van Die wordt hier erg vrolijk van Van deze keuken En uh, het is allemaal heel strak en heel mooi En het ziet er geweldig uit En uh, ze hebben nu als het goed is drie dagen Want even kijken, dinsdag was de opening donderdag en vrijdag was er dan Proefmenuutje ja. En uh, vanaf nu uh, nou is het boffen dan wel Met dit weekend gelijk bam, hup, hittegolf ja. Dus uh, dan kunnen ze eindelijk een beetje gaan verdienen Want het is natuurlijk, uh, ze hebben een heel stuk van de zomer gemist maar ze blijven natuurlijk het hele jaar open. Dus ik had zo van, ja, het proefeten, weet je, ik ga wel een ander keertje. Ja, die meneer. Ja, toch? Ja, dat is... Als het ja, zo warm is, het, komt toch niet zo'n trek, hè? Het is wel echt iets voor jou natuurlijk, want je denkt van, nou, ik ga erheen om even, even de keuken uit te proberen. Ja. Oh ja, nog meer. Wat is er nog meer? Ik, ik zit even te klooien met mijn computer. Dus oh, we nog daar... hebben ja, je. Dat, heb dat, nog meer, Ja, Natuurlijk heb ik nog meer. Uh, er is een, weer een alcohol een geweest. Afgelopen woensdagmiddag ja? op de Zeeweg naar bij de Brouwskolkweg. Er zijn 176 bromfietsers gecontroleerd. Drie van hen bleken te veel te hebben gedronken. Vind ik nog mee van, moet ik eerlijk zeggen. Ja. En de agenten schreven ook in totaal nog zes bekeuringen uit voor het niet dragen van de helm, het ontbreken van een rijbewijs en het niet tonen van een rijbewijs. Zo van, ik heb hem bij me, maar ik laat hem lekker niet zien. Ja, een bon. Ja. <laughs> gewoon echt, op zichzelf gewoon lekker eigen wijze. Dat je denkt, ja, nou, ja dat maar het, het is zo jeugd. Dus ze denken dat ze ermee wegkomen. Gewoon niet, hè? Ophouden lekker. Ja. Nou, in Heemstede hebben ze al onderzoek gedaan natuurlijk. En daar is het koeler in groene gebieden. Ja, natuurlijk. Als jij dat lekker in, in, in dal ja. lekker onder die bomen, is het heerlijk toeven. Dus nu komen we erachter, het is allemaal wel leuk, die design dingen in, in de stad. Maar het is toch handiger als we wat meer groen zeg maar, in de stad gaan organiseren. Ja. Ja, nou het is echt dat je denkt van nou weer nieuws, Dat soort dingen, dat, uh, ja, dat had je natuurlijk helemaal niet verwacht. Ja, ik heb nog een nieuwtje dat er vandaag uh, is: heb je de lange afstandseil af. Wat erg? De, wat erg? Ja. <laughs> vandaag begint de lange afstandseilwedstrijd met als naam de Eneco Luchterduinen Race. Voorheen was dit de Nam-Rem Race. En uh, er is een start en finish een 50 kilometer lange race met zeilboten dus in Zandvoort, ter hoogte van de watersportvereniging. En een duidelijk zichtbare 3 meter hoge heliumballon hangt boven de NAM22-boei om het keerpunt aan te geven. En de wedstrijd is geschikt voor de fanatieke wedstrijdzeilers, maar ook voor zeilers die een lange afstandsprestatie willen neerzetten. Ik ben wel benieuwd, want de wind zou maar 2 tot 4 bij voor zijn. Dus ik hoop dat ze ook uh, peddeltjes bij zich hebben. Oh ja. Ja, het ja, dat wel... is toch wel een beetje lastig, als de wind niet waait. Nee, daar heb je niks aan. Nee. Het is natuurlijk op het strand, de zand van, oh weer extra lifeguards uh, uitgerukt. Vandaag las ik het in de krant al. Over heel Nederland, overal langs de kust worden er extra mensen ingezet om alles in de gaten te houden. En soms zijn het maar zes lifeguards, maar er worden soms wel veertien van die lifeguards ingezet. Ja, maar als je na gaat afgelopen woensdag had je dus het weer alert. Oh god, mensen. Oh, pas op, hè pas op. Maar toen, heb ik, ik heb uh, gezommen. Ja? En... Uh, en donderdag ook, uh, met vloed en zo, dat je echt enorme golven en als het zich dan weer terugtrekt, dan is het weer volgens weer plat. Maar met die hoge golven, dat is echt gevaarlijk, maar als die zee zo gladjes is. Ik heb zelfs al van, ja, uh, hou je kinderen inderdaad in de gaten en laat die langs het randje spelen, maar ik denk niet dat het veel kwaad kan. Nee, volgens mij. Voor mij, voor mij. Dus, uh, we hebben zo'n gigantisch mooie lange uh, kustlijn hier in Zandvoort, dat is voor iedereen wel een plekje om even te... Zwem even af te koelen. Het is gelukkig allemaal vrijwillig, al die lifeguards. Maar anders moet het natuurlijk ook bezuinigen. We moeten er allemaal maar camera's neer worden gezet. <laughs> ja, natuurlijk. Of met satellietbeelden alles in de gaten worden gehouden. Ja, of van die infraroodbeelden. Dat ja. ze kunnen zien van, hé, hey, daar uh, dwarrelt er eentje onder het wateroppervlak. Misschien moeten we die er maar eens even uithalen. Nou, je begrijpt het al. Uh, Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Ja, want dan gaan we echt allemaal dingen be bedenken en zo. Dat dus komen ook allemaal niet oplossen. Wees op. welkom in de wonderenwereld van de radio. Oh ja, daar wordt af en toe ook nog een plaatje gedraaid. Hier een fragment uit die platencollectie. Zitten we te kijken wat... Oh, natuurlijk! Ja, ik was hem even vergeten. Ben Howard... Bekend van uh, iets met uh, Herop in the Sky of zoiets. Oh, dat was Spago, geloof ik, uit de jaren zeventig. <middels> Met de wolves. Dat rijden we hier volgens mij een jaar geleden alweer. Toen vonden we Herop in the Sky. Hadden we zo ze: hey, Dit is een leuk plaatje. En dan één keer, jawel. Toen heeft iedereen hem ontdekt. Ik kreeg een explosie aan Ben Howard. Toen dacht ik: Nou, wat een fuck. Nu gaan mijn we paansen ook niet meer draaien. Hè? Maar goed, deze plaat: The Fear, I've been worried. Ja, ja, ik weet het. Smeren. Weer even op tijd smeren. Hè? Het is levensgevaarlijk om vandaag naar buiten te gaan. Als je niet naar buiten hoeft, doe het niet. Het kan fout met je aflopen. Ik wil geen paniek zaaien verder hoor. Maar goed, ja, echt uh... snel weer naar binnen toe. Dan we gaan we weer naar binnen toe. Voor ik weet sta je in paniek. En dan je gaan allemaal rare berichtjes horen. Oh. Het schijnt dat uh, in Amerika had je een transgender, Thomas Bidi. en die wil scheiden van zijn vrouw, maar in de Amerikaanse staat Arizona bestaan twijfels over of het huwelijksrecht geldig is. Nou, klaar dan toch? Maar ja, Beatty trouwde in 2003 met zijn Nancy op Hawaii. Sindsdien schonk hij haar drie kinderen. Maar die Beatty zelf, die werd als vrouw geboren en liet zich vanaf zijn twintigste in de fase zo ombouwen. Wacht even. Hij, hij schonk haar drie kinderen. Zo, hij schonk haar drie kinderen. Maar. Alsjeblieft, heb je drie kinderen. Hij heeft gewoon even zijn ding erin gestopt. Nee, is nee. Klaar. Nee, nee. Hallo. Wat? die werd als vrouw geboren. Oh, wacht hij liet even. zich vanaf zijn twintigste in fases ombouwen. Ja? En sindsdien werd hij door de staat officieel gezien aan een man. Maar blijkbaar zijn dus de, de, dus de eierstokken en de baarmoeder niet uitgehaald. Wat een combinatie zeg. Ja, hè. Nou. Nou ja, Hawaii vond uh, het oké. Okay. En waarom mm. ze Arizona nou nu kunnen zeggen natuurlijk niet dat mogen plaatsvinden. Al dus de advocaat. Maar ja, Thomas vindt het heel erg om te horen dat uh, hij niet serieus genomen wordt, dat zijn leven niet echt zou zijn. Nee. Het gaat uh, echt die persoon niet op het geld. Want hij is ook financieel beter af als het natuurlijk ongeldig wordt verklaard, want dan hoef je geen alimentatie te betalen waarschijnlijk. Ja. Maar dat wil hij helemaal niet. is een toestand allemaal. Wat een toestand. Ja, maar ja het, is al, uh, het is wel interessant op zich. Het is dus, echt dat echt, het allemaal uh, kan, hè? Nou, zegt is oh, ja, Ik vind het ik vind echt heel erg. Ja, het is echt uh, vervelend gewoon. Nou, als we het over kinderen hebben, is dit dan weer een uh, heel apart verhaal. Ik ken het verhaal niet. Het verhaal schijnt de stam uit 1844, Daar we gaan echt helemaal terug in de tijd. Echt even in de tijdmachine. Te, te, te, van barbar bar, bar, bar was, was het ook weer van de Suske Whiske. Nou goed, maakt niet uit. Uitgever ploegsmaatschap, het woord waar gebeurt op de achterflap van een... Uh... ...van een boek dat al jarenlang te koop is. Het heet De Kinderkaravan uit 1949. Dat is geschreven door Anne Rutgers. Oh, die heb ik gelezen vroeger. Ja, Anne het Rutgers. Ja, het is niet waar gebeurd. Het is ge niet deceptie. Het is echt... Uh... Oh nou. Het was heel erg, want als je namelijk las... ...waren zeven kinderen... ...die waren namelijk uh, in de wildernis van Noord-Amerika... Uh, ...waren daar terecht gekomen. Die waren alleen gelaten, waren wezen. Dus ze hadden ook geen kind of geen uh, ouders. Die zijn daar gaan rond zwerven. En daar heeft deze Anne een mooi boek over geschreven... En dat boek is eigenlijk gebaseerd op een fout krantartikel... ...wat ze destijds dus had gelezen. Ze leefde zelf in, uh, van 1910 tot 1990. Dus ze las dat ergens in een oude krant en dacht van... ...jeetje, dat is heftig, zeven ze van die wezen in het wildernis, daar kan ik een mooi boek over schrijven wilde wezen, en ze had zoiets tegen de uitgever, uitgever gezegd ja, dat is echt, waar, echt, echt gebeurd, dat heb ik gelezen in de krant, ja, in de Telegraaf zeker dus toen is dat al die jaren gewoon zo verkocht en er zijn zelfs ook wat scenario's om er een film over te maken, en nu gaan ze het woord, waar gebeurt? aan nou, ze schrap, het is echt zo gênant, heb je de boek zitten lezen dat je eindelijk hebt een beetje echt zware literatuur gelezen, iets wat echt gebeurd is ben je gewoon al die jaren ben je gewoon in de maling genomen, maar uh, wat is het, de krant maar hoe weet je dan dat het in de krant stond dus niet waar was dat is dus niet geverifieerd dat hebben ze nu even geverifieerd bijna nou ja 200 jaar later. Ze dus zijn naar de, de, de, de familie van deze kinderen. Dat waren blijkbaar dus nog wel familieleden. Ze bestonden van die wel dus. Ja, ze hadden ja. dus wel ouders. Want die kinderen waren met hun ouders de wildernis ingetrokken. Dus ze waren helemaal geen wees. Ze waren niet alleen. Ze waren samen met hun ouders. Oké, okay, dat maakt dus, het weer heel anders inderdaad. Dus, het, is, het, is, het is heel anders gegaan. Maar ik moet het, zeggen, ik heb genoten van het boek. En zeker als jij uh, in die leeftijd bent. Het was van uh, 10, 12 jaar. En je ja? leest zo'n boek. En dan kan je gewoon helemaal in verplaatsen. Maar net als je vroeger ook had de uh, kinderkruistocht. dus ook zo'n. Boek, wat ook zo leuk is. Die Spijkerbroek bedoel je? Ja, Kijfzorg, ja? ja, ja? ja dat is ook zo'n uh, boeiend verhaal. En dan kan je als kind zo inleven. In ben je, je bent gewoon van de wereld. Dus je zit gewoon echt helemaal in het boek. Ja, dat is wel leuk. Het is heerlijk. En, uh, ja, willen ze die vrouw dan aanklagen? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. uh, als jij kinderen stimuleert tot lezen, dat is alleen maar uh, goed iets. Dus leuk lukt wat leuk. Ja, laat ze lezen. Net zoals uh, ik had het altijd met het boek van Robinson Crusoe op het eiland. Ja. Dat vind ik ook altijd zo leuk. Ja, vroeger ook Ivanhoe had je in. Uh, uh, en zo, dat waren echt van die boeken die ja. waren zo spannend, waar je als kind dan... Uh... Ja, ik heb ze allemaal gelezen als mijn broertjes, die hadden ze allemaal, dus ja, die heb ik ook gelezen. Vandaar ja, ik dat ik, vond... ik zo een ruig team ben. Ik vond wel een deceptie dat ik last later dat Robinson Crusoe, William de hij dat gebaseerd op een ander reisverslag wat ooit ge geschreven is door iemand. Dat was echt iemand die op een uh, eiland terecht was gekomen. ja. En die heeft daar ook uh, zeven jaar gezeten. En die kwam er niet zo positief vandaan. Die is wel thuisgekomen uiteindelijk bij zijn familie. Maar die heeft eigenlijk uh, in een hutje achter het ouderlijk huis... ...heeft die rest van zijn leven doorgebracht. Is dat dezelfde als die ene film van uh, Lost? Uh, met, uh, met die Wilson, met die bal? Weet je, je hebt toch die... Uh... Ja. Uh, Tom Hanks. Ja. Ja, die speelde toen toch. Uh, Castaway heet hij. Ja, ook, Castaway, ja. ja. ja Nilsson! Daar, daar is het weer een beetje op gebaseerd, denk ik. Ja, dat, ja. Is, dat is de waarheid meer. <laughs> maar goed, uh, zover wat berichtgeving Er is nog muziek. Die zat denken: ah. weer een rustig plaatje. Nou, wat kan wel eens anders uitpakken dan je denkt. Oh, ik ben een wachten the black operator, please Put me back on the line.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 Weet je wat je wil zeggen? Ongelooflijk. Ja, ik weet het. Je wordt voorspelbaar, man. En je je dat oude mannen, gewoon die niks gewend is al gewoon. Ja, de Black Keys, wat hebben ze toch een waanzinnig album afgeleverd. Dit is daarop te vinden. Je denkt in het begin, hoe gaat dit lang duren? Komt er nog een gitaar in of gaat het gejammer zo'n tijdje door? En gegeven wordt die wakker. Waarschijnlijk op maandagochtend hebben ze het opgenomen. Dan geven halfwege plaatsen we, kwam die gitarist nog even binnen en zegt. Kan ik nog iets betekenen? Nou, start de Of start de gitaar, ik maar. Start in. hier een achtergrondmuziekje. Ja, precies. Ik kom gewoon niet zomaar op de gitaar te Want kort werd het toch nog leuk. Little Submarine van de Black Keys. Ja, de band hebben we heel veel gedraaid. We zijn echt heel veel. Goed, Tobak leeft op de radio. Zo, je tien voor negen. Ik heet het Zandvoort. Blijf thuis, want het is levensgevaarlijk Dit deze kant op te komen. Man. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk, Blijf dus is... binnen. In Japan heeft uh, dierenactivist Erwin Vermeulen een schadevoeding gekregen van 10.000 Amerikaanse dollar van de Japanse overheid. Oh. Vermeulen heeft het in volledige bedrag inmiddels geschonken aan Sea Shepherd, de organisatie waar hij een groot gedeelte van het jaar voor werkt. Maar Erwin Vermeulen werd dus eind december opgepakt. Terwijl hij foto's maakte van de dolfijnenjacht in het Japanse Taiji. Ja, leek ze niet. Hij die. heeft 64 dagen in de cel gezeten. Eh? Maar de Japanse rechter heeft hem vrijgesproken. Nou <laughs> ja, misschien heeft hij toch wel een beetje de jacht een beetje zitten te trainen. Ja. Maar uh, ja, ze hadden hem 64 dagen hebben ze hem vastgehouden. Ja, 64 de, dagen. Daar kregen ze dus 10.000 dollar voor. En uh, ja, het is wel uh, prachtig dat hij dat dan ook inderdaad aan uh, de organisatie She uh, Ja, dat is goed betaald voor een fotosessie. 3000 voor, voor twee maanden werken. Voor twee maanden gewoon even zitten. Twee dan maanden even... navelstaren. Nee, dat je denkt van nou, ik heb het er weer in de pocket. Hier ben ik wel blij mee. Ik ga volgend jaar, ben ja, <laughs> ja, dus ik je er weer, weer hoor. Ja, dan een beetje opknappen, toch? Ik ga deze... Dit jaar ga ik echt helemaal over de kop werken. Zodat ik dus zo weer twee, twee maanden in een cel zit me lekker bij te trekken. En het betaalt ook nog. Nou, ik vind het allemaal wel een goed idee dit, zeg. ja. Nou, eh, gemeenten schijnen steeds vaker toch een beetje met de handen in de haar te zitten. Ik kijk even naar mijn collega of dat zo is. Ze hebben het geldtekort namelijk nou, hier in de standaard. Ja, zeker zo absoluut, zijn. Absoluut. Dus wat bedenken ze nu? Ze bedenken nu een soort... Eh, Belasting die je moet betalen. Ik kan het niet uitspreken, dus vandaar dat ik het een beetje probeer te omzeilen. Als je aan het verbouwen bent, dan krijg je wel eens van die containers. Dan denk je denkt, waar zet ik die container nou neer? Ja. Nou, zet hem maar op de stoep neer. En als je je container dan op de stoep neerzet voor je huis, dan was dat vroeger van, nou, daar moest je een klein beetje voor betalen. Maar in sommige gemeenten moet je dan bijvoorbeeld bijna 600 euro betalen om daar een. Uh, een container te laten staan. Die staat er dan om een, een keer van vijf of zes weken. Of je zet een toilet neer. Weet je van die bouwvakken wil je natuurlijk niet in je eigen toilet uh, laten plaatsnemen. Nee. Dus in sommige gemeenten zijn die, uh, die belastingen flink omhoog gegaan. Hoe is het in Zandvoort? Weet je dat zo? Gewoon? Nee, nee, maar ik weet wel dat je pre precario moet betalen op het moment dat je inderdaad van die laadbakken neerzet. Zeker als je daardoor uh, parkeerruimte ontneemt aan de openbare. Gelegenen. Dat is de achterliggende gedachte ja. Ja, en uh, kijk, als het op de stoep staat, is de andere verhaal. maar ja, dan kunnen ze je gewoon op dat moment ook gewoon bekeuren. Ja. Dus, uh, dat, dus ja, dus dat is de vraag van uh, of je krijgt een bekeuring of je moet precario betalen. Dat is een van de twee. Ja, maar fijn. je mag het allemaal niet zomaar doen. Nee. En uh, dan kan je dus op. Uh, uh, op straffen van de dwangsom. kun zeggen per dag ik jij de staat moet je dat betalen. Maar ik moet, zes, ik moet zeggen zes weken een vuilcontainer voor je huis. Is ook is wel best wel, nee, best wel dat lang. Is niet fijn. Dat is niet fijn. Dat, daar word je niet blij van als ze als zes weken lang... Deze is al klaar. Ja, we zitten er zijn halve wegen. De dag. Nee, halverwege de verbouwing. Je bent al drie weken bezig. Ja, precies. Bam. Ja, de vroeg gaf er nog even uit. Ja, het is niet Dus we komen over drie weken komen weer terug. Wat? <laughs> ik, ga net, ik ga drie weken op vakantie. En daarna starten jullie weer. Leuk. Ik denk, jullie gaan nou, tijdens mijn vakantie nog verbouwen. Maar ja, nee. hoor niet. Nee. Nee, nee dan nee, stoppen nee. ze even. Het ja, is ook zo irritant bij ons werd er geschilderd. Dus natuurlijk, dat is niet irritant. Nee. Maar dan, uh, dan heb je een dag vrij en denk je, nou ga ik een beetje uitslapen? Ja, hoor van, hallo, ja, goed Dan hoor je gerammel van die uh, rekken en zo. Ja? En dan zijn ze aan het schilderen. En als het niet tegen zijn, dan fluiten ze en zingen ze. En ja, je dat leuke lied van de Hilsen. Persoon 3 stonden nog niet. Ieder zingt zijn eigen lied. ik denk van ja. Alsjeblieft, doe het zo s'n vroeg. Mag het iets later? Ik, eh, ik vind het ook wel heel Want Op ons hebben ze de vloer eruit Dat is echt. Eh, dat ja. was, dat flink is Maar gelukkig was de vloer vrij. Uh, vrij noem je dat, uh, zacht. Dat de, poreus. Ik moet zeggen, de toplaag hebben eraf gejekkerd. En mijn zoon heeft ook meegeholpen. Vond je dat leuk? Die vond het geweldig. Gewoon. Met zo niet zo'n hele grote jekker. Weet je, die je altijd ziet in die videoclips. Maar gewoon zo'n klein uh, boerjekkertje. Een kinderjekertje. Kinderen die ik kleine stukjes om de wc heen en zo. Weet je die hoekjes waar je anders niet bij kan. Ja, zoiets. Oh ja, ja. We zijn twee uurtjes bezig geweest en net was het klaar. Maar je het is met het toch tweetjes leuk om te gedaan. doen. Oh, Het is wel mailbonding, hè? Ja, pap oh, en zo. Dat is echt mannenwerk. Foto's gemaakt, op ja, Facebook dat... geplaatst. Ja. Mailbonding. We hebben ons meteen aangeboden als uh, ons team. Als er meer voeren, moeten gejackerd worden, dan uh, zijn, wij, uh, zijn wij de mannetjes hoor. Okay. mannetjes hoor. Ik zal het in de gaten houden. Als ik moet jackeren, dan bel ik jullie. Zeker bij anderen vind ik het leuk om die jackeren. Dat voel ik me niet, uh, vind ik het niet chinant, zeg maar. Oké, het laatste plaatje voor, uh, voor 9 uur. Het laatste plaatje voor 9 uur, alweer dat kan toch niet waar zijn? Nou, echt waar. Rigby, one life to the next. Rigby, one life to the next. Zal voor diepzinnige dingen. Zullen we daar achter zitten? Nou, geen idee. Dan dus, uh, gaan we het ooit eens uitzoeken. Misschien wel een grappig idee. Toebak leeft op de radio in Zorg Zandvoort. Zitten kijken wat er voor uh, berichten we allemaal nog hebben liggen hier. Er wordt de voorbereiding getrokken voor het programma na 10 uur. Go Goedemorgen, Zandvoort, namelijk. Over de windmolenpark. Het is al reden genoeg om straks die radio nog aan te laten staan, natuurlijk, hè. Er komen de windmolens voor uh, Zandvoort. Hoe gaan die uh, eruit zien? Hoe hoog? Hoe ver? Hoe, ze staan er al gewoon. Ze staan er al. Gewoon ze dat Ik had op een gegeven moment van, goh, is die zeilrace al begonnen? Of hebben ze nou vandaag alweer een zeilrace? Maar, maar het zijn gewoon de windmolens die... die dat hebben staan. ze snel gedaan. gewoon. Die hebben ze ja. gewoon ergens op een wagen ge, ge, getakeld. Als je met een je neus richting zee staat en, uh, en je kijkt naar uh, rechts. Achteraan, daar uh, staan ze allemaal. Ongelooflijk hè, dat ja. het zo snel gaat. Ja, ik had nog een klein meldingje Dat uh, in Flevoland is een zwemmersjeuk gemeld En ik ben zo blij dat je gewoon aan zee zit Dat, hebben we het niet. Nee. dat schijnt dus te komen Van uh, larfjes die dat veroorzaken nee, gaat van, ja. En ook uh, op andere stranden In Flevoland uh, worden ze aangetroffen En geadviseerd om direct na het verlaten van het water Te douchen of je goed af te drogen nee. Niet te dicht bij wier of riek te komen ja. En zoveel mogelijk binnen de afgezette gebieden te blijven ah, Dat is goed om te weten dus, uh, Kijk uit Larfjes, die kruipen onder onderhuids ja, Oh, oh